Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten heeft met de zorgsector afspraken gemaakt... over de komst van 12.000 extra medewerkers in de verpleging. Elk jaar wordt er 850 miljoen euro geïnvesteerd in extra personeel. De uitbreiding was al aangekondigd in het regeerakkoord. In de langdurige zorg zijn meer mensen nodig... omdat er steeds meer oude mensen komen die zorg nodig hebben. De 12.000 extra medewerkers moeten over twee jaar aan de slag zijn. Premier Rutte moet bondskanselier Merkel aanspreken op de zaak van oud-SS'er Klaas Faber. Die oproep heeft de directeur van het Simon Wiesentaalcentrum gedaan. De in Nederland geboren Faber is nu de meest gezochte oorlogsmisdadiger op de lijst van het centrum. Faber werd in 1947 in Nederland ter dood veroordeeld voor de moord op verzetsmensen. De straf werd later omgezet in levenslang. Hij ontsnapte kort na zijn veroordeling en Duitsland heeft meerdere keren geweigerd om hem uit te leveren. Net als het Simon Wiesenthal-centrum willen ook verschillende kamerfracties dat Rutte de Duitse bondskanselier op de zaak aanspreekt. Premier Cameron wil dat wordt onderzocht of de Britse geheime dienst in het Gaddafi-tijdperk betrokken was bij de uitlevering van Libische terreurverdachten. Volgens Amerikaanse en Britse media hadden de Britse geheime dienst MI6 en de Amerikaanse inlichtingendienst CIA nauwe banden met het regime van Gaddafi. Een militaire leider van de nieuwe Libische machthebbers... eist excuses van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Hij is naar eigen zeggen in 2004 als terreurverdachte opgepakt in Bangkok... en uitgeleverd aan Libië, waar hij werd gemarteld. MI6 en de CIA zouden de uitleveringsoperatie hebben geleid. Het Pakistanse leger zegt dat drie kopstukken van Al-Qaeda zijn opgepakt. Pakistan zou daarbij hebben samengewerkt met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA... De arrestaties waren in de stad Quetta, niet ver van de grens met Afghanistan. Een van de arrestanten is Yunis al-Mauritani... die zich vooral bezig hield met aanvallen op westerse economische doelen... zoals olie- en gasleidingen en energiecentrales. Wanneer de drie zijn opgepakt is niet bekendgemaakt. Egypte heeft een muur gebouwd om de Israëlische ambassade in Cairo. Het land heeft dat gedaan omdat de spanningen tussen Egypte en Israël... de laatste tijd zijn opgelopen. Veel Egyptenaren reageerden woedend nadat Israël per ongeluk... in het grensgebied vijf Egyptische agenten had doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een vergeldingsactie... na Palestijnse aanslagen bij Eilat in Israël. De muur om de Israëlische ambassade is ongeveer 2,5 meter hoog... en moet vooral de lagere verdiepingen beschermen. De claim op verpakkingen van voedingsmiddelen... dat ze vrij zijn van toevoegingen, klopt niet altijd. Dat concludeert de Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek... Op de onderzochte producten staat bijvoorbeeld dat ze vrij zijn van conserveringsmiddelen of kunstmatige kleur- of zoetstoffen. Maar in 13 van de 188 onderzochte producten bleek de bewering niet te kloppen en vond de VWA toch toevoegingen. De producenten zijn hierop aangesproken. De vrouw van rapper Lange Frans is veroordeeld voor verboden wapenbezit en bedreiging van baas B. De man met wie Lange Frans vroeger een hiphopduo vormde. Lange Frans en baas B hebben al een tijd ruzie om geld. De vrouw van Frans, Daniëlle van A, werd in oktober gearresteerd. toen ze op weg was naar baas B. In de auto had ze een vuurwapen. Daniëlle van A kreeg een taakstraf van 150 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Tot besluit het weer vanavond overal buien. met vooral in het westen kans op onweer. Een stevige zuidwestenwind en minima achter rond 12 graden. Morgen eerst nog droog, maar later langdurige regen. De Zuidwestenwind wordt aan zee hard. Mogelijk stormachtig met kans op zware windstoten. Middagtemperatuur 18 graden. ANUB ah, verkeersinformatie. De meeste files staan nog in het midden van het land. Maar eigenlijk stelt de avondspits niet zoveel voor. Een opvallende file op de A59 van Den Bosch naar Nijmegen. Tussen Nuland en Os-Oost 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.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 Sta op tegen kanker en geef voor nieuw onderzoek... tijdens de collecteweek van KWF-kankerbestrijding... in de eerste week van september. Iedereen verdient een morgen. KWF-kankerbestrijding. Nederlandse telecomproviders rekenen woekerprijzen voor mobiel internet zonder abonnement. En wordt er genoeg gedaan om ons voedsel en de ziekenhuizen... vrij te houden van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Vanavond in Radar, half negen, bij de Tros op Nederland 1.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 Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carrasco. 7 over 6, goedavond. 12.000 banen erbij in de zorg. Die belofte deed het kabinet in het regeerakkoord. En lukt dat niet, dan heeft de staatssecretaris een andere belofte. Vandaag heeft ze een convenant getekend en daar wordt die belofte in vastgelegd. Nou, als die banen er deze kabinetsperiode niet komen, dan gaat de staatssecretaris zelf weer in de zorg werken. Dat vertelt ze aan Wilkoopboom. Mevrouw Veldhuizen van Zanten, u bent hier in zorgcentrum Schinkelhaven in Amsterdam... terug op uw oude werkplek. Wat is er veranderd? Eigenlijk is er niks veranderd. Waar ik bij moet zeggen dat toen ik hier kwam als consulent... Uh, er natuurlijk andere bewoners waren. Want het is al, al meer dan tien jaar geleden. En de mensen die ik gekend heb, die zijn er niet meer. Maar de ambiance en de medewerkers... Die zijn er voor het grootste deel nog wel. En met name de betrokkenheid op dit is echt de zorg, die is er nog. En dat is ook waarom ik hier het convenant graag wilde ondertekenen. Nu kom ik ook wel eens in een zorgcentrum vanwege familie. En wat ik daar merk is maximaal drie keer douchen in de week. U heeft vandaag een convenant getekend die moet leiden tot meer personeel in de zorg. Wordt dat dan beter? Ja. Daar wordt het beter van. Wat heel belangrijk is, is dat er straks geen enkele reden meer is... om te zeggen, ik heb het geld niet... om die extra medewerker in te huren. Want er komt drie kwart miljard extra geld bij de zorg. Dat is één. Maar bovendien gaan we mensen opleiden... om beter hun werk te kunnen doen. En ten derde ga ik de regeldruk verminderen. 12.000 extra banen. Gaat ja. dat lukken? Ja, dat gaat lukken. Maar hoe dan? Want mensen staan niet te dringen om in de zorg te werken. U heeft zelf al gezegd, de zorg heeft een slecht imago. Van buiten praat men vaak... Uh, over de zorg op een hele negatieve manier. En dat is onterecht, want in de zorg, de mensen die in de zorg werken... hebben juist een hele hoge tevredenheid over hun werk. En wij kunnen meer mensen opleiden dan onze opleidingen aankunnen. Daarom moet ik de opleidingscapaciteit vergroten. Er willen heel veel mensen in de zorg gaan werken. Dus dat, dat uh, zinnetje, hè, mensen willen niet, of mensen, dat is gewoon niet waar. Dus u gaat het halen, denkt u? Ja, ik ga het halen. In deze kabinetsperiode? In deze kabinetsperiode. En zo niet? Dan ben ik nummer 12.000 als het erop aankomt. Maar ik ben ervan overtuigd dat het kan. Omdat op dit moment in de zorg er nog een heleboel dingen zijn. Die als ze net wat meer gericht zouden zijn op medewerkers en cliënten. Eenvoudiger zouden zijn. En veel meer bijdragen aan goede zorg. En ik zie zoveel kansen om dat de goede kant op te keren. Dat gaan we zeker halen. Meneer Wiegel, voorzitter van de Zorgverzekeraars Nederland. Hebt u er nou ook vertrouwen in dat die 12.000 extra banen er ook daadwerkelijk komen? Nou, als je ergens geen vertrouwen in hebt, moet je ook je handtekening zetten. Hè? Maar, de... maar de kern van de zaak is natuurlijk dat heel veel mensen denken, ja het zal allemaal wel, dan zal het ook gelukken. Hè? Ja, het papier is geduldig. De staatssecretaris deze is eigenlijk een non-politieke figuur in vergelijking met al die lui die in Den Haag heel erg politiek zijn. Hè? Uh, ze bedrijft uh, die politiek op basis van haar ervaring. En ik ben ervan overtuigd dat ze dit nooit zou, zou hebben opgeschreven... samen met alle andere betrokkenen, als zij er niet heilig in geloofde. En omdat ik dat gevoel heb, daarom hebben wij ook meegedaan. Marleen Bart, voorzitter van GGZ Nederland. 12.000 banen erbij in de zorg. U en al die andere officials uit de zorg hebben daar vandaag handtekeningen voor gezet. Maar hoe haalbaar is dat? Het is niet zo dat er 12.000 mensen bij ons op de deur staan te bonken... of ze alsjeblieft bij ons mogen komen werken. Integendeel, we hebben echt moeite om aan goede mensen te komen in de zorg. Maar tegelijkertijd zien wij zoveel mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering... dat wij graag beloofd hebben vandaag om ons best te gaan doen. En dan even naar de mensen om wie het echt gaat, de bewoners. De staatssecretaris heeft hier een convenant ondertekend. Er moeten 12.000 banen bijkomen in de zorg. Komen die er ook echt, denkt u? Ik weet het niet. Ik hoop dat ze de woorden bij kan maken... Er zijn gewoon niet genoeg mensen die zich aanmelden om het te doen. Ze vinden ze niet meer. U bent ja. er een beetje somber over? Ja. ja. Een verslag hoorde u van Wilco Bam. Talita van Zon heeft geen escortbureau waarmee ze allemaal dames naar Libië haalt. Dat zegt ze zelf. Van Zon werd bekend toen ze in haar hotel in Tripoli van de balustrade sprong. Daarna kwamen er allerlei beschuldigingen over escortservice en mensenhandel. Beschuldigingen van een vriendin met wie ze in februari in Libië was. Die zegt, verkrachten zijn door een zoon van Gaddafi. Een goede vriend van Van Zon. Volgens haarzelf ligt het heel anders. Ja, ik ben met Matsum heel lang bezig geweest om uh, een stichting op te zetten voor Alzheimer. Um, wat ik net al zei, mijn vader is heel erg ziek. Ik weet dat mijn vader niet beter kan worden, maar ik vond gewoon dat ik iets terug moest doen. En uh, hij wilde daar wel geld in steken? Ja, en ook omdat hij de contacten heeft uh, in Genève en met mensen om een hele grote stichting überhaupt op te zetten, uh, was dat voor hem mogelijk. Uh, maar de Gaddafi's in liefdadigheid dus? Ja, is helemaal... Kun je je voorstellen dat dat een beetje raar overkomt? Maar het is echt waar, maar ik kan het ook aantonen allemaal. En uh, dat er nu allemaal rare dingen bij betrokken worden... Uh, natuurlijk begrijp ik dat mensen daar uh, misschien een nare smaak van in hun mond krijgen... maar dat is gewoon zoals het is. Er was uh, geen voor wat hoort wat. Je hoefde daar niks verder voor terug nee, te doen. Of je hoefde er niet. niet te zeggen, hij zei niet van nou... Je hebt vast wel contact in de modellenwereld. Stuur nog meer modellen? Nee, echt helemaal niet. Ik ben er een beetje stil van. Uh, ik begin nu inderdaad uh, terug te slaan. Uh, maar ik wil dat wel op een fatsoenlijke manier doen. En op een eerlijke manier. En, hm. Maar ik, ik, ik heb wel voor mezelf besloten... ik ga door tot het einde, want de waarheid komt op tafel. En zoals je ziet uh, heb ik genoeg bewijzen. En zijn er drie... Uh, bijzondere verhalen die door elkaar heen gaan. Maar nu, los daarvan, uh, de, al die verhalen, hebben die jou beschadigd? Hoe, hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat, wat was jouw werk verder nog? Want, uh... Uh, ja, er is dus ook zoiets. Er wordt natuurlijk gezegd, uh, ex-model, of de, de retour zijn. Ik doe al meer dan tien jaar geen modellenwerk meer... Uh, ik was bezig om mijn eigen bedrijf op te zetten voor interieurstylisten. Uh, mijn website in de lucht te krijgen. Maar kan jij dat leven weer op de rails krijgen nu? Nu je weer terug bent in Nederland? Nee, ik denk dat het heel erg moeilijk wordt. en Ik denk dat mensen er ook niet op zitten te wachten... met alles wat er is gezegd en geschreven over mij. Dat het zomaar weg is. Maar wat dan? Wat ga je dan doen? Dat is een goede vraag, dat weet ik nog niet. Ik denk dat ik uh, misschien wel de aanbiedingen aannem om een boek te schrijven... En uh, ik heb ook heel veel aanbiedingen nu gekregen voor een film. Ik moet daar heel goed over nadenken, maar ja, ik ga me daar wel aan wagen. Met wie ik dat ga doen, weet ik niet, maar. Moedassim was een goede vriend van jou, ja. kun je het toch wel zeggen, denk ik? Ja. Waar is hij nu? Ja, als mens zoals ik hem kende, ja, maak ik me zorgen. Ik geloof dat je niemand gunt dat iemand doodgaat en overlijdt. Uh, aan de andere kant vind ik het heel erg moeilijk en heb ik er. Al ook moeite mee uh, dat er in het AD, AD staat uh, monster want ik heb er moeite mee met alle schokkende verhalen die ik over hem lees en dingen die ik op YouTube zie uh, waar hij orders voor heeft gegeven of gegeven zou hebben ik wil dat woord niet in mijn mond nemen omdat ik uh, ik wil het gewoon voor, voor mezelf afsluiten met iemand zoals ik hem kende dat is het Thalita van Zon onder meer over haar relatie met Moutassim, die zoon van Gaddafi. Vanmiddag sprak ze met Hans-Jaap Melissen en het complete interview... wat uh, ruim een uur duurde, is terug te beluisteren op onze site nos.nl. Zometeen praten wij over het nieuwe universitaire jaar... want dat is officieel geopend vandaag. Files op de Nederlandse wegen, waar staan ze? Wijnand Zwaan bij de AWB. De avondspits is eigenlijk alweer voorbij. staat nog een handvol files, maar ik mag geen naam hebben... Op het A59 gebeurde een ongeluk vanmiddag van Den Bos naar Nijmegen. De weg is vrij, staat dan wel file, knopend paalgraven 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Een fusie mag het nog niet heten, maar de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam gaan wel vergaand samenwerken. Dat bleek vandaag bij de opening van het academisch jaar. De samenwerking is nodig om studenten toponderwijs te blijven bieden nu er minder geld uit Den Haag komt. De uiteindelijke fusie wordt zeker niet uitgesloten, dat zegt rector Magnificus Paul van der Heijden. Hij is van de universiteit Leiden. Wij denken dat er een enorme kracht te winnen is als wij één strategie maken dan is de stap naar één bestuur en één instelling een volgen stap. Hè? Want die kan dan die ene strategie natuurlijk uitvoeren. Maar noodzakelijk is dat niet per se. Er zijn ook andere bestuurlijke varianten. Jullie hebben sowieso besloten om intensiever te gaan samenwerken. Dat deden jullie al op een aantal terreinen. Die worden nu uitgebreid. Wij gaan onderzoeken of op de andere terreinen waar we dat nog niet op doen... Hè, dus bijvoorbeeld op het gebied van uh, law and governance... op het gebied van social sciences, op andere gebieden... of we daar dezelfde kracht kunnen ontwikkelen... als we op het gebied van de medical delta uh, hebben ontwikkeld de afgelopen vijf jaar. Dat is een mooi voorbeeld van best practice. Van een goede, gegroeide praktijk. En we gaan kijken of we dat kunnen dupliceren of tripliceren. Nou, dat zou fantastisch zijn als dat lukt. Dat gaat niet vanzelf. Dan moet je de medewerking uiteraard van hebben van de mensen in dat veld. Die moeten het doen. De wetenschappers moeten dat zien. Dus die gaan we met elkaar in contact brengen. En als dat lukt, net zoals bij de Medical Delta... denk ik dat we dan een stap verder zijn. Dus ook weer meer profileren in ieder geval? Uiteraard, want ja, profileren, dat is wat ons gevraagd wordt van deze regering. Uh, wij moeten allemaal uh, in het voorjaar uh, iedere universiteit in Nederland... bij het kabinet inleveren uh, wat ons profiel is, wat onze strategie is... wat wij wel en wat wij niet doen. En wij denken dus nu daar gaan we over in gesprek in de komende maanden... dat wij tegen de staatssecretaris zegt, u moet bij ons drieën zijn... als u het antwoord op die vragen wilt hebben. Betekent dat ook dat er in volgend voorjaar al duidelijkheid komt... over wel of niet fuseren? Gaat dat zo snel? In dit soort processen is, is dat natuurlijk razendsnel. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. Dus... Het gaat er niet zozeer om, om, nou, vliegende haast te maken om uh, dat soort van besluiten onmiddellijk uh, te, te nemen. Wat je natuurlijk wil zien, is dat de wetenschappers, net als in die middellijke delta, zeggen: Ja, dit is een verstandige en een goede manier om samen te werken. Dat zien wij, dat willen wij ook in ons gebied. En dan gaan we dat verder uitwerken. Wat zijn de grote voordelen voor de studenten? Neem maar het voorbeeld in Rotterdam. Daar studeren 12.000 studenten economie en of bedrijfskunde. Als je dat een beetje kan spreiden over. Rotterdam, Delft, Den Haag en Leiden... dan is het voor studenten ook prettiger. Dan hoeven ze niet met z'n twaalfduizenden op één kluit dat vakgebied te doen... maar kunnen ze over die vier steden gespreid worden, wat vaak prettig is. En wij kunnen bijvoorbeeld weer in Rotterdam of in Delft uh, lesgeven... in gebieden waar wij nu hier in Leiden uh, de, de top zijn. Nou, dus die flexibiliteit over die vier steden verspreid in dit deel van Nederland... kan voor studenten ook voordelen opleveren. U bent enthousiast, u heeft er zin in. Ik wel, ja. Hij wel, Paul van der Heijden, rector Magnificus van de Universiteit Leiden. Verslaggever Martijn van der Zanden sprak met hem. De brand in de grootste spekjesfabriek in Europa is zo goed als geblust. De enorme rookontwikkeling zorgde voor overlast in Harlingen en omgeving Roep Paul. Voor de Harlingers is Frizia ja niet alleen een snoepfabriek. Het is ook folklore. Toen ik nog zo'n kleine jongen was, 6, 7, 8 jaar. Dan dus slopen we daar wel eens stiekem binnen en dan halen we gauw bij spetjes uit, uit de doos ergens. En dan wegwezen. Ja, nou kan het niet meer. Heeft u nog mooie plaatjes? Ja, heel mooi vanmorgen. Hartstikke mooie plaatjes. Ik hoorde vanmorgen sirenen, ik keek het dikke ik rookwolk. En toen ik hier aankwam, toen brandde het pas goed en heb ik hele mooie plaatjes van gemaakt. Rook het hier naar uh, marshmallow's? Nou, wij stonden hier boven de wind, dus hier rookt niet veel... Maar je kon zelfs de hitte, toen het goed in de brand stond... kon je de hitte heel goed voelen. Spekjes branden wel, hè? Ja, hartstikke goed. Alleen, we hebben niks meer met de keizer. Is het zo erg? Ja, en de paaseitjes lagen er ook al klaar voor volgend jaar. Nou, die kan je nou wel opscheppen. Dus. Sinds 1899 staat er op een bord van de afgebrande fabriek. Maar het is meer dan folklore. Het is zelfs de grootste spekjesfabrikant van Europa... En Jan Walstra, de directeur, wil graag dat dat zo blijft. Wij hopen dat inderdaad te blijven. Hoe gaat u dat doen? Door de zaak weer op te bouwen. Binnenkort uh, kan het wel weer verpakt worden, maar wat wordt er dan verpakt? Waar komen die spekjes en andere. Die komen we bij de collega-producenten uh, vandaan. Oh, dat is wel heel collegiaal. Ja, dat klopt inderdaad. Wij hebben dat vroeger ook zelf gedaan voor de mensen die brand hebben gehad. En, uh, men helpt ons dus nu weer terug. En dat is toch wel uh, een beetje verbazingwekkend, want de, de concurrentie is uh, eigenlijk moordend. Maar nu op dit moment is mijn dag heel collegiaal en dat uh, waarderen wij zeer. Het is dus de bedoeling dat de fabriek zo snel mogelijk weer gaat draaien. En dat is goed nieuws voor deze werknemers die vandaag onbedoeld een dagje vrij had. Sinds uh, juli uh, heb ik een vast contract aangeboden gekregen. En daarvoor heb ik ook een paar jaar hier gewerkt. Dus uh, met veel plezier. En Ik zou het jammer vinden dat uh, dat gebeurd is. Maar... Ja. Harmonie in de spekjeswereld van Nederland. De spekjes zijn gered ook de komende dagen. Het proces tegen Mubarak, de voormalige Egyptische president... was heftig vandaag. Buiten de rechtszaal werd gedemonstreerd. De oproerpolitie voert charges uit. Maar ook binnen in de rechtszaal zouden er gevechten zijn uitgebroken. Nicole Levever volgt dat proces voor ons. Nicole, uh, heb jij inmiddels een beetje een beeld wat daarbinnen gebeurd is? Ja, vrij zijk. Kort nadat uh, de rechtszaak zou beginnen, werd er geschorst. Wat was er gebeurd, hoorden wij later. Um, een aanhanger van Montbarak zou een foto omhoog hebben gehouden van de oud-president. Dat leidde tot zoveel onrust bij een groep uh, slachtoffers... dat het kwam tot een, uh, tot een ruzie en zelfs tot gevechten. En de mensen moesten uit elkaar worden gehouden. Nou, de mensen die buiten uh, met elkaar op de vuist gingen... die uh, konden de rechtszaak niet meer volgen uh, via tv-schermen. Want de rechter had bepaald dat het tot zoveel onrust... In de rechtszaal als die tv-camera's. Daar stonden de advocaten die verdrongen elkaar voor de, voor de microfoon. Dus het werd zo'n schouwspel dat hij dacht: het verloopt rustiger als de camera's er niet bovenop stonden. Maar uh, daar was dus vandaag ook geen sprake van. En vandaag werd dus de eerste getuige gehoord. Hè? Om wie gaat het? Het ging om vier politieagenten die uh, zouden getuigen... die waren eigenlijk door de aanklagers opgeroepen. Dus die hoopten dat deze zouden getuigen over het feit dat er uh, opdracht was gegeven... of in ieder geval toestemming was gegeven om uh, uh, geweld te gebruiken tegen de demonstranten. Maar dat verklaarden de getuigen vandaag niet. De ene man, de belangrijkste getuige, die zei... ik doe dit werk al dertig jaar en eigenlijk in al die dertig jaar heb ik die opdracht nooit gekregen. We hebben alleen maar opdracht gekregen echt op mensen te vuren toen er een bestorming was van de ministerie... Maar tegen de demonstrant hebben we niet opgetreden. En heb je een, een, een indruk hoe lang dit proces nog gaat, gaat duren, Nicole? Nou, als je kijkt hoeveel getuigen er op de rol staat... dan kan het heel lang duren. Um, ja, en de rechtszaak tegen Mubarak dat gaat eigenlijk vier mensen zijn naar bij betrokken. zijn zooms, die staan ook uh, terecht. En de oude minister van Binnenlandse Zaken. Nou, die laatste, Mubarak. en de minister van Binnenlandse Zaken... Uh, de, die wordt te lastig gelegd of de aanklacht luidt... dat uh, zij, zich, uh, zij hebben aangezet tot het gebruik van geweld tegen de demonstranten... en verantwoordelijk zijn voor de 850 mensen die uh, gedood zijn tijdens de opstand. Nou, het wordt heel lastig ook. Als je kijkt vandaag wat de mensen getuigd hebben. Om dat te bewijzen. Er staan 1600 namen op de rol. die als getuige gehoord moeten worden. Dus het kan nog wel even duren. Nicole Levever was dat over het proces tegen Mubarak. Nederlandse wetenschappers hebben op Mauritius een 3D-scan gemaakt van een compleet dodo-skelet. Met, met, met die scan wordt het voor het eerst mogelijk een wetenschappelijke reconstructie te maken van de wereld van de dodo, hoe die eruit zag, hoe die liep en wat die at. Tot nu toe waren het altijd veronderstellingen en die 3D-scan biedt nieuwe mogelijkheden. Zo dus leggen de wetenschappers Leon Klaasens en Kenneth Rijsdijk uit.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 De dodo komt naar u toe binnenkort via het internet met ongetwijfeld ook via films en boeken. En dan veel meer over de dodo. Een verslag van Theo Verbrugge. Bijna half zeven brengt ons bij het eind van dit Radio 1-sanaal op deze maandag. Een dag dat we gaan verwelkomen Joost Eermans op uh, Radio 1 met het nieuw programma bij WNL. En hoe heet dat Joost? Dat heet uh, avondspits. <laughs> dus dat is een bekend, uh, bekend, uh, bekende term denk ik op dit tijdstip. Maar met een ander uh, format. heet het ook zo. Avondspits met Joost de uh, Dat is denk ik het uh, verschil. Een uh, format uh, dat de stelling van de dag lanceert. Dat is uh, mijn mening over een actueel vraagstuk in de politiek of in de maatschappij. En daarop uh, kunnen de luisteraars gaan bellen. Ja, en welke is, mening? Ja, precies. Welke mening heb je de vandaag? Mening, dat willen we van vandaag? Van vandaag is de mening dat we uit de euro moeten stappen en wel uh, nu. Ik zal het ook zo dadelijk toelichten. Mensen kunnen erover over bellen en twitteren. Bellen kan op het bekende radio 1 nummer 0800-1121. Of het kan ook getwitterd worden via hashtag WNL. Maar eerste hoofdpunt van het nieuws. Hebben jullie les voor? Onno duiven nee, de Wit. Zo was maar net. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren. Maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim. Hoe krijgen we als ondernemers meer voor elkaar bij de gemeente...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 het NOS-journaal. Een slechte dag vandaag op de beurzen door bezorgdheid over de Europese schuldencrisis. En angst voor een nieuwe recessie stonden de koersen onder zware druk. De AEX sloot 4,2% lager. Parijs en Frankfurt noteerden een verlies van ongeveer 5% en Londen van ruim 3%. Bij 1 januari worden verkeersboetes 15% duurder. Speciale prijsverhogingen zijn er voor te hard rijden in 30 km zones. Bijna een verdubbeling. En voor asociaal rijgedrag. Een stijging met 140 euro. Men is de opstelte komt ermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De Britse premier Cameron wil een onderzoek naar de betrokkenheid van MI6... bij de uitlevering van terreurverdachten aan het regime Gaddafi. Die verdachten zouden in Libië zijn gemarteld. Volgens verschillende media heeft ook de Amerikaanse CIA zich schuldig gemaakt aan dergelijke praktijken. En de vrouw van Lange Frans heeft een taakstraf van 150 uur gekregen... en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Lange Frans heeft al een tijd ruzie om geld met baas B, met wie hij vroeger een hip-hop duo vormde... De vrouw van Lange Frans wilde zich er ook in mengen... maar werd in oktober opgepakt toen ze met een vuurwapen in de auto op weg was naar baas B. En tot zover de Hoofdpunt uit het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Met nog steeds een paar stevige buien boven het land, met name in het noorden. En dan kan het ook omweren en kan de wind even lekker uitschieten. Maar verder zijn er ook opklaringen. De zon schijnt nog even tot die ondergaat en vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Opklaringen hebben we vannacht met een minimumtemperatuur van zo'n 12 graden. Vooral bij zee blijft het stevig waaien met een krachtige wind. Een windkracht 6 is dat. En morgen gaat de wind nog verder toenemen. We krijgen herfstachtig weer met in de ochtend al regen in het noordwesten... die zich uitbreidt over de rest van het land. Alleen in het zuidoosten is eerst nog even... Even een klein zonnetje te zien. En verder gaat als gezegd de wind toenemen. In de middag is die op zijn hardst met langs de kust een stormachtige windkracht 8. En verder zijn er forse windvlagen te verwachten en een temperatuur van hooguit 18 graden. Nou, het blijft de dagen daarna aan de frisse kant, een graad of 18. Woensdag en donderdag neemt de wind langzaam maar zeker iets af. Beide dagen kunnen nog wel behoorlijk wat regen te verwerken krijgen. Maar vanaf vrijdag wordt het dan op de meeste plaatsen droog, krijgt de zon meer ruimte... en gaat de temperatuur omhoog tot boven de 20 graden. ANDB Verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er staat nog één file. Er staat bij Rotterdam op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt plein en knooppunt Kleinpolderplein. 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Hele avond. een nieuwe avondspits. Vanaf nu staat de avondspits van BNL iedere avond in het teken van het actuele nieuws. En lanceer ik de stelling van de dag. U kunt daarover met mij in debat op 0800-1121. Of via Twitter. En dat kan hashtag WNL. Luisteraars, u kunt bij mij in debat. En mijn eerste stelling van de eerste avondspits is... We moeten uit de euro. Nu. Uit de euro. Wel nu. Bel mij dus op 0800-1121. Bel WNL 0800 1121. Ja, want als nog meer zeggenschap voor Frankrijk en Duitsland... de oplossing wordt van de eurocrisis... dan kunnen we onze borst al nat maken. Al jaren komt Nederland keurig alle Europese verplichtingen na... en houden we ons aan de strenge begrotingsregels van Brussel. Terwijl Frankrijk en Duitsland samen met Griekenland, Italië en Spanje... er een potje van hebben gemaakt. Waarom zouden we deze landen eigenlijk nog vertrouwen? Terwijl ze zelf bewezen hebben volkomen onbetrouwbaar te zijn. Miljarden in het noodfonds gestort. Afgewaardeerde euro-obligaties voor zwakke eurolanden, De goeden bloeden voor de luiwammers en de big spenders in Europa. En wie betaalt de prijs? Dat raadt u goed. Dat zal onder meer Nederland zijn. Wij, die om aan al die strenge regels te blijven voldoen... juist ruim 18 miljard bezuinigen, terwijl de Grieken op het strand liggen. Er is maar één werkelijke oplossing... die vroeg of laat op tafel komt in de treffenzaal. Verlaat de eurozone voordat het echt te laat is. Bel mij 0800 112 Twitter, hashtag WNL. En laten we kijken naar Frits Bolkestein. Laten we beter gezegd luisteren naar Frits Bolkestein. Hij zei namelijk het volgende hierover in Nieuwsuur. Nou oh ja, ik vind dus dat Griekenland niet thuis hoort in de munte uh, dat betekent dus dat ze eruit moeten stappen. Uh, daar is geen mechanisme voor. Het nee, is niet geen... voorzien he, dat daar... iemand uit de euro stapt. Daar, daar is geen mechanisme voor en dus moeten ze dat doen... omdat uh, het alternatief uh, erger zou zijn. Dus ik ben van mening dat uh, wij wellicht kunnen doorgaan... met uh, een zekere steun te verlenen aan Griekenland... op voorwaarde dat zij uit de muntunie stappen. Dat betekent dus dat de drachmen daar terug moet komen... De, de dracht zal dan waarschijnlijk worden gedevalueerd met 20, 30 of 40 procent. Critici zeggen dat kan helemaal niet, Bolkestein. En ook Gerrit Salm reageerde, nou, nogal kritisch, in het Buitenhof afgelopen zondag. Ja, de volgende opmerking zal zijn, uh, Italië de eurozone uit, Ierland de eurozone uit, Portugal de eurozone uit, ja, dan blijf je met Nederland en Duitsland nog over. Als je maar lang genoeg doorgaat. Ja. Uh, dus ik vind dat uh, geen uh, goede ontwikkeling. Ja, en toch, en toch zijn ook onderzoekers van de Economist inmiddels zover die zeggen de kans dat we de euro over een paar jaar met z'n allen. Verlaten, dat is meer dan 40%. En in Duitsland gaan inmiddels stemmen op om samen met sterke landen uit de euro, ook uit de eurozone, eens uit die euro te stappen. Kortom, u bent niet alleen een Henk en Ingrid als u hier zo over denkt. Het, kan, het zijn veel meer mensen die steeds denken, meer denken: we moeten uit die eurozone nu het nog kan. En aan de lijn heb ik Martien van Winde. Hij is vermogensbeheerder bij Hoofdbosch, Beleggingsfonds en uitgesproken eurocepticus. Meneer Van Winde, goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Van Winde, u zegt: het kan, het kan vanavond nog uit de euro stappen. Ja, dat, dat, dat, het scenario is denkbaar dat dat uh, vanavond nog gaat gebeuren. Het is, niet, het is niet aan de ministers van Financiën of de centrale bankiers om dat te beslissen. Dat is de markt die dat beslist. En als de markt beslist vanavond, wij investeren niet meer in Italiaanse staatsobligaties of Spaanse of Portugees, dan, uh, dan is het eigenlijk gebeurd. Ja, dan is het gebeurd, maar de politiek zal moeten besluiten om uit de eurozone te stappen. Ja, dat is, dat is uiteindelijk een politieke beslissing. Maar ik denk dat uh, vanavond om 12 uur zou de minister De Jager en de president van de Nederlandse centrale bank zouden tot die beslissing kunnen komen. Ja, en u zegt dat zouden we moeten doen? Het niet, ja, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Praktisch is het ook uh, is niet zo complex als het vaak wordt voorgesteld. Al Nederlandse euromunten dragen de beeldenis van de in. Al Nederlandse muntbiljetten beginnen met een bepaalde code. Dus vanavond om 12 uur kunnen ze dat, dat soort munten en muntbiljetten... Uh, ...voortaan weer gulden, dus noemen we kunnen één op één terug naar de gulden. Ja, en u, u stelt daarbij ook, voordat we in de eurozone terechtkwamen, dus in 2002... Uh, ...ging het economisch gezien veel beter met ons land dan uh, daarna? Nou, ik constateer dat uh, voordat we uh, de euro in onze portemonnee hadden... ...het ook niet slecht ging met Nederland. Vaak wordt uh, de voorstelling weergegeven dat uh, sinds de euro er is... ...het zo voorspoedig is gegaan met, met Nederland. Maar als we kijken naar de jaren negentig waren toch per saldo hele positieve jaren voor Nederland. En toen hadden we nog geen euro. Ja. Ook als we kijken naar landen die de euro niet hebben ingevoerd, ik denk dan aan Zwitserland en Denemarken, dan kom ik tot de conclusie dat die per saldo de laatste tien jaar uh, positiever zijn doorgekomen dan, uh, dan Nederland. Ja, meneer het verhaal Van dat de euro zo... ja, Het verhaal dat de euro zo positief is geweest voor Nederland... Dat, uh... Ja, die discussie ga ik graag aan, dat uh, tijd toch wat is op, uh, op af te dingen. Nou, blijft u zeker luisteren, meneer Van Winde. Uh, luister als u luistert naar de avondspits, u kunt meedoen aan de discussie. De stelling van mij is, we moeten uit de euro nu. En u kunt dat doen op 0800-1121, dat is het nummer, 0800-1121. Bent u dat met me eens, of absoluut niet? Ik laat me graag overtuigen van het, uh, van het tegendeel. U kunt ook meetwitteren. dat is op hashtag WNL. En aan de lijn heb ik nu uit, op, uh, op, uit Arnhem, zeg ik, Niels Zeelenberg. Meneer Zeelenberg, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat vindt u? Bent u het ermee eens? Ik ben het hartstochtelijk eens met de stelling. En uh, ik ben al vanaf de oprichting van de Europese Unie. irriteer ik, of erger ik me aan de, de angstverhalen die door, de, door, de, door, de politici, door sommige politici worden opgehangen over waarom dit ons allemaal door de slot is geduwd. Want ik denk dat de voordelen die altijd genoemd zijn van de Europese Unie, bijvoorbeeld dat het vrachtverkeer in Europa makkelijker zou kunnen doorstromen. Dat waren allemaal dingen die waren, ook opgelost, die waren ook op te lossen geweest door gewoon praktisch samen te werken tussen de individuele landen. Daar hadden we geen Unie voor nodig, zegt u? Daar hadden we geen Unie voor nodig en het, het wordt steeds erger. Nu, nu krijgen we die, die, de, de crisis met de, met de, met de zwakke landen. Ja. En er wordt dan net gedaan alsof, uh, alsof er geen weg terug meer is. Met, door allerlei angstverhalen die bijvoorbeeld Gerrit Zandt vandaag ja. in Buitenhof ophangt. Bijvoorbeeld, maar zometeen krijgen we nog Zweden van Wijnberg aan de lijn. nog leraar economie aan de UvA. Die het zeer met mij oneens. Uh, maar die zegt het wordt een grote rotzooi. Uh, de export gaat dalen. De, de, de markten zullen instorten. Nou ja, dat, dat, dat, moet, dat valt nog maar te bezien. En ik, ik, ik, ik zie niet in waarom het nu niet al een ontzettende grote rotzooi is. Hm. Want uh, waarom, zou, waarom zouden wij uh, voortdurend uh, geld moeten, of hoe noem je dat, water naar de zee moeten ja. dragen? Geld in, het is een bodemloze put volgens mij en uiteindelijk knapt dat systeem ook een keer. Ja. We die miljarden die worden. Die mensen doen, uh, die politici, die vergeten volgens mij. Dat alle miljarden die nu naar die landen worden gepompt. Zeker. Die moet, het, die moet ook een keer betaald worden. Het moet allemaal betaald worden. Meneer, meneer Zelenberg, er zijn vele bellers op dit moment die bellen. Mag, mag ik u zeer bedanken? U was de eerste uit, uit Arnhem. Meneer ik wou net zeggen, het was, was mij een eer dat ik de eerste mocht zijn. Dat, dat, dat, dat, dat schept weer een band voor de volgende keer. Uh, wij gaan terug naar meneer Van Winden. Martin van Winden, mijn vermogensbeheerder bij Hoofdbosch. Die angstverhalen, waar zo meteen van Wijnberg ook mee zal komen. Van het gaat helemaal mis. Het licht gaat uit in Europa als we uit de euro stappen als Nederland... wellicht met een paar sterke eurobroeders aan onze zij. Uh, aan onze zij. Wat, wat zegt u daarop? Nou, dat komt weer tot de conclusie... dat de jaren negentig ging. Het ook uh, prima met Nederland. Toen hadden we geen euro. Ik constateer ook dat we nu minder zaken doen met Griekenland... dan toen we de, uh, nog geen euro hadden. Dus, ja, maar dat is een zaak dat... De euro wordt, toen hadden we natuurlijk nog geen euro. Nou, als de euro wordt opgegeven, dan, dan stort alles in. Ja, dat, uh, ja, dat vind ik... Uh, dat vind ik nou een beetje, beetje angstmakerij. En wat betreft Griekenland... Je uh, bent misschien niet zo bijbelvast, ik ook niet. Maar ik weet wel, dat Apostel Paulus schreef brieven aan de Corinthiërs... waarin hij zal opriep tot het betalen van belasting. Als we even daarna kijken, in 65 na Christus neemt Keizer Nero neemt Griekenland in... en de man komt binnen een paar maanden tot ontdekking... dit land zal nooit belasting betalen. Dus eigenlijk treedt de Europese Unie met zijn euro... in de voetsporen van Apostel Paulus en Keizer Nero. Kijk eens even. En als, we naar als we kijken naar de afgelopen honderden jaren... Er zijn eigenlijk maar twee landen in Europa die doorgaans hun schulden hebben terugbetaald en rente hebben betaald. Ja. Dat zijn Nederland en Zwitserland. Alle andere landen in Europa, met name de eurolanden, hebben in het verleden één of vele malen verzuimd die schuld terug te betalen of rente terug te betalen. Ja, behalve... Het komt uiteindelijk, het komt uiteindelijk allemaal neer op betrouwbaarheid. En ideaal wordt die betrouwbaarheid van de verschillende landen in kaart gebracht. En dan zie je eigenlijk maar twee landen bij de top 10 staan van Europa als meest betrouwbare landen... dat zijn Finland en Nederland. Dat betekent dat alle andere euro-landen... zijn per definitie onbetrouwbaarder dan Nederland. Ja, meneer Van Winnen, mag ik u zeer bedanken? Inmiddels belt ook meneer Van Rest. Goedenavond, meneer Van Rest. Ja, goedenavond. Ten eerste, ik ben vandaag met Prem geweest. Die heeft het heel hoog zitten van je. Dus dat wou ik even zeggen. Dank. Ik ben om twee redenen tegen... Dan krijgen we de, de gewone mensen, zoals u en ik, hè, of nog gewone mensen die naar het buitenland gaan... krijgen een mythe met al die muntjes, moeten dan de bank betalen. Eh, we kunnen de muntjes niet meer teruggeven, alleen maar piergeld. We zitten zakken vol met munten waar we niks, geen kans meer heen. De tweede reden is, dan zijn we overgeleverd aan die pokkendollar. En die bepaalt dan eh, dat de banken zulke schandalige dingen gaan doen als ze gedaan hebben te beginnen in Amerika, en dat gaat hier naar over. Dat is nog steeds van de dollar. Ja, maar ben, u, we hoorden net meneer Van Winden zeggen, het kan gewoon overnight. We kunnen de Nederlandse euro's uh, munten houden, Dat er gewoon een Nederlandse uh, de, de, de, koning staat, de koningin staat erop. Er is geen enkel probleem om, die, uh, om dat uh, om te zetten. Ja, maar waar moeten we ze dan uitgeven? Ik bedoel, ja, uh, al, alle landen gaan dan wegvallen. Ja, klopt. En uiteindelijk Nederland ook, want die dan verdoomt het dan om de rechtmatige schulden die we mm -hmm. hebben te betalen... die gaan we net als die andere landen doen. Ja, oké. Okay. Meneer Verrest... Ja, Rotterdam sorry. leeft van de euro. Oké, okay, dank u meneer Verrest uit Den Helder. Zeer bedankt. En nu aan de lijn Wim Doorland. Hij komt uit Hilversum. Meneer Doorland, u bent het eens met de stelling... moeten uit de euro stappen en wel nu. Ja, helemaal compleet. Helemaal compleet. En we hadden nooit in de euro moeten beginnen. Precies. Ja. Dan ja, ben ik al in... in, uh, in... In de uitzending. Jij ja, zit in de uitzending hoor, luid en duidelijk. Oh, oh goeiedag. Goeiedag. Goeiedag. Ik, ik, ik spreek met Wim Dorland uit Hilversum. Ja? Ik hoor mijn stem daarna. U, u bent goed te verstaan. Gaat u, gaat u door? In ieder geval, ik wil dus dit zeggen. Wij hadden nooit aan de uren moeten beginnen. En ik heb, ik heb nog een nieuwtje ook voor u. Er blijven maar 10 landen over van de 27 die er nu zijn. Ja, die, nou, daar lijkt het steeds meer naartoe te gaan. En wat is het alternatief? Want zou u terug willen naar de gulden? Ik krijg nu een Twitter door van... Wij, wij willen ja. terug de harde gulden die we hadden. Want wij hebben, wij hebben ons uitgeleverd aan Duitsland. Door de, de, de, de gewoon veel te veel te betalen voor de euro. Vergeleken bij Duitsland. Ja. Ja, en wat... Maakt u zin af? Nou ja, wat ik nu zeg eerst we hadden nooit aan die euro, we hadden een harde gulden. En als die terugkomt, dan hebben we weer een harde gulden. Ja, oké. Okay. Dus u zegt, terug naar de gulden, ik krijg nu net een Twitter door van mevrouw Helvoort uit Amsterdam. Die zegt, we moeten naar de Britse Pond. Ja, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Absoluut niet, want, want Engel, Engeland staat, ook, staat er ook slecht voor. Met, met, met, met, uh, met, met de pond. Kijk, toen ik, toen ik op school zat, ik de pond tien gulden zoveel. Ja. He, en nu, wat is de pond nu? Drie gulden, Meneer... drie euro of zo? Ja, het is denk ik wel. De nou, ik weet het niet, maar... Nee. Nee, maar u zegt dat is, dat is ook niet de weg waar we op moeten. Je zou kunnen zeggen nee, dat, dat is nog een... Wij moeten gewoon terug naar de harde gulden die okay. we hadden. Oké. Want die euro is minder waard dan die gulden, dan, dan die gulden van vroeger. Oké, okay, meneer Wim Dorland, die houden we het bij uit Hilversum. Want u praat inderdaad in echo, dat geeft helemaal niks. Dan horen we uw goede boodschap twee keer. Want u was het met me eens. Ik moet zeggen, we moeten uit de euro, luisteraars, en wel nu. U kunt daarop bellen. Dat is 0800-1121. Ja. 0800-1121 kan ook getwitterd worden. En dat doet u via hashtag WNL. U luistert naar Avondspits. Het nieuwe programma nu van WNL. Met een stelling iedere werkdag waar u warm of koud van wordt. Dat is maar net aan u. U kunt in ieder geval reageren op de, de mening die ik hier verkondig. En het gaat dus vandaag over de euro. Laten we eruit stappen. Economen zijn het steeds met elkaar eens. Er is eigenlijk geen kans door al het modderwerk wat we doen om uit deze ellende te komen. Tenzij de euro kapot gaat, dan merken ik het ook vanzelf. Maar laten we bijtijds zelf het hazenpad kiezen... en terug naar de gulden gaan. Of zoals mevrouw Helvoort uh, twittert... we gaan naar de Britse pond. Laat ik praten met meneer van Wijnbergen. Zweder van Wijnbergen. Oh, die hangt nog niet aan de lijn. Dat maakt niet uit. Dan gaan we gauw door naar lijn 2, mevrouw... of meneer Bruinsels uit, uit Hoofddorp. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. Even kijken, daar zijn we. Ja hoor, u bent in de show, meneer ja, Bruinsels. Ja, ik hoor het. Um, ja... Uh, in de euro blijven of eruit stappen... Nou, dat, mag ik dat heel even aan één uh, kant liggen? Daar wil ik eventueel wel in meegaan. Maar wat mij uh, zo frappeert... is dat uh, onze minister van Financiën... ja, verhaaltjes mag vertellen... waar echt, uh, nou, in het beste geval... weinig van klopt, maar in een slechter geval... gewoon onwaarheden zijn. En uh, ja, daar is bijna geen discussie over in Nederland. Dat wordt geslikt als zoete koek. Hallo, bent u er nog? Nog, zeker. Ja, er gaat af en toe nog een lijn hier niet helemaal goed. Ben, ben, ja, praat u ja, verder, hoor. Ja. Uh, dus ja, hij vertelt verhaaltjes waarvan ik denk, ja, er klopt weinig van. Uh, en in het slechtere geval zijn het onwaarheden. Ja. Uh, hij, hij brengt die euro van... ja, we hebben er toch allemaal zoveel lol van... en wisselen, dat wisselen, uh, daar zijn we eindelijk vanaf. Nou, ik weet niet hoe het met u was. Ik heb dat nooit een uh, groot probleem gevonden. En met het, de kaartbetalingen van tegenwoordig... en het pinnen uit de muren waren ook. Ik ben in, in Kroatië geweest op vakantie. Nou, ik heb er geen enkel probleem mee gehad, hoor. Sterker nog, ik heb al die Kroaten gezegd... blijf alsjeblieft bij je kunnen. Want dan uh, heb je het zelf in ieder geval nog onder controle. In plaats van dat je in zo'n uh, project als de euro stapt... en een tweede... Ja, uh, als het allemaal zo positief zou zijn, uh, hoe zit het dan met landen als uh, Denemarken en, ja. uh, uh, en de Zwitsers? alsof die daar uh, met tranen in de ogen naar ons staan te kijken van wij zitten in de euro en ach, ach, ach. Dat uit... valt wel mee. Hè? Dat valt ja, reuze mee. We zitten nog in en onze arme Zwitserse frank en onze export die loopt stuk omdat wij niet in de. Dat Zeker. Onwaarheid. En dan het als laatste. Ja. Uh, tien jaar geleden was ons beloofd... ja 3% was het maximale uh, begrotingstekort. Nou, de Grieken zijn inmiddels op 10, 12% en dat wordt natuurlijk nooit wat. Maar als ze over de 3% zouden gaan, dan zouden ze straf gaan krijgen. U weet het nog. Ja, ja, ja, nou, dat is zeker. Nou, er was geen journalist die vroeg van hoe wordt het dan geregeld? Wij hebben de minister gegloofd op zijn blau blauwe ogen dat dat in orde zou komen. Ja, en nu is het, ja, straf, straf. Ja, de straf is dat ze nu echt moeten gaan bezuinigen. Hmm. Ja, dat is toch geen antwoord? Nee, dat klopt. Maar... En, en 100 miljard naartoe sturen, dat kan je toch moeilijk straf noemen? En nu zegt hij, ja, en vanaf nu gaan we het echt doen. Nou ja, er ja, is, is toch niemand die dat nog gelooft. Ja, het, is bijna on, ja, het is bijna onbegrijpelijk als je het zo ziet. Maar u ziet ook in de oorzaak van het hele tra traject natuurlijk... de enorm snelle toestroom van landen bij de Unie... die maar in die euro geduwd zijn. Het lijkt mij dat we daarmee ons vergalopeerd hebben. Ja, ook. En nog als laatste, eh, dan had hij het ook nog over exporteurs. Nou, ik doe zelf ook nog een beetje aan export. Ja, en voor die exporteurs is het ook zo belangrijk, die euro. Want stel je toch voor dat je naar Italië exporteert of handel doet... en de lieren die zakt weg. Nou, ja. er is echt geen exporteur die daar geen rekening mee houdt. Dat is een risico. En aan de andere kant, als jij importeert uit Italië... Italiaanse wijn bijvoorbeeld, ja, dan heb je een, dus ja, een mazzeltje. Maar een, een normale zakenman, alsof die zogenaamd zonder een euro geen zin ja. kan doen. Ja, het, ik bedoel, maar het, het, zei, het gaat mij erom dat een man dat kan verklaren in Nederland. Maar meneer Bruins, even de advocaat van de duivel, als ik Zweden van Wijnberg ben, zeg ik, ja maar sorry, die, euro, die export zal gigantisch dalen. Maar als je hier aan begint, dan gaat het natuurlijk, hè, dan stijgt je muntwaarde wel, maar dan daalt je export en dan betaal je toch de prijs. Ja, als je muntwaarde stijgt bedoelt u? Ja, precies, als je uit de euro stapt. Ja, maar uh, dat is natuurlijk het laatste argument. Dat, je, dat vind ik ook altijd zo vreemd. Dus dan moeten we maar proberen een, uh, een, een low-value uh, currency te krijgen. Uh, zo werkt het natuurlijk. Die nee. Zwitserland, die, De Zwitsers zeggen toch ook niet... ja, we lijden zo onder de sterke Zwitserse frank. Nee, dat Zwitser is ook zo, want je economie stijgt. En dat, dat is ook. Meneer Bruinsels, mag, mag ik het hierbij laten? Er wordt veel gebeld, zoveel zelfs... Dat, ja. we, dat we er bijna moeite mee hebben de mensen binnen te trekken. Maar ik wil u zeer bedanken, meneer Bruinsels, uit Hoofddorp. En dan ga ik naar lijn 1, want daar is dit... Uh, meneer Jozes, begrijp ik, die boos is. Meneer Jozes, goedenavond. Ja, goedenavond. U spreekt met Jozef van HW Technisch. Ja. Zegt zeg u maar. Moet u luisteren, meneer. De grote black hole. Dat ja. wordt echt de zwarte gat. Over heel Europa. Over heel Europa. Ik zeg het nogmaals. Deze munt, met al die landen om ons heen, wij doen onze eigen helemaal kapot aan om mee te doen aan die landen ja. en al die miljarden om uit te geven zonder geen één rode cent terug te zien. Nou, ik bent boos en dan kan ik kan dat heel goed begrijpen meneer Jozef, maar wat is de oplossing? Vindt u net als ik dat we de eurozone moeten verlaten en wel snel? De oplossing is hetzelfde als je, je je huur niet betaald hebt. Dan heb je een duurwaarde. Okay, dat is net als je in je flat zit, dan heb je, ben je betrokken met al die... Dat zijn de landen om ons heen. Ja, de deurwaarden naar Brussel. Meneer Jozef, dank. Ik zie uh, dat meneer Van der Vliet zegt: ik wil het gouden tientje terug. Meneer Van der Vliet, goedenavond. Ja, maar ook die zilveren Riksdaalder. Of de zilveren Riksdaalder, ja. ja. En heel gauw. Ja. ja. Ja, en het is Karel de Grote, en dat is 1200 jaar geleden al, volledig mislukt. En nu is het weer aan het mislukken. Ja, we zien een politiek van doormodderen, denk ik, als je naar Brussel kijkt. Eh, onbetrouwbaarheid eh, troef. Want we worden eigenlijk in het pak genaaid door landen die ons de les lezen. maar zichzelf niet aan de eigen begrotingsregels houden. Nee. En, uh, en volgens meneer Duisenberg, hij, hij rustte in vrede. Hoe komt dat? Uh, zou die prijsvoering in de, in de kleinverkoop. Uh, van, van 2.99 tot het verleden behoren? Nou, echt niet. Nee, Ik dat... ben verplicht om driemaal zoveel te kopen, om twee centen goedkoper uit te zijn. Ja, dat weigert de politiek nog steeds te erkennen. De inflatie als gevolg van de invoering van de euro en de prijsverschillen. Alleen in de horeca is dat toegegeven. Um, maar u zegt, de politiek is niet in staat om de euro in de beden te houden. We stappen eruit met een aantal broeders, sterke broeders van Noord-Europa. Nee, nou, We moeten grenspaaltjes neerzetten. Uh, that's, it. that's it. Ja, terug naar de gulden en grenspalen aan de grens. Johan van Enschede te Haarlem moet hersteld worden. Ja, de, de staatsdrukkerij. Meneer, meneer, meneer zeer bedankt. Uh, dank, dank u zeer, meneer Van der Vliet uit Amsterdam. Ik heb uh, meneer Peet Houwen uit Den Haag. Goedenavond. Ja, Peet Houwen, goedenavond. Eens met mijn stelling, we moeten uit de euro en wel nu? Ja, dat vind ik wel. En ik uh, zal even vertellen waarom. Ik geef even dus een voorbeeld aan, waar Toen hadden we, kregen we bijvoorbeeld 2000 gulden uh, salaris. Nou, toen op een gegeven moment toen die euro ingevoerd is, kreeg je 1000 euro. Ik geef hem, uh, nou, toen was een bakje koffie... Voor de invoering kostte bijvoorbeeld twee gulden. En bij, na de invoering twee euro. En dat hebben ze eigenlijk met al die prijzen de eerste paar weken maanden werd het nog even met dubbele de prijs in de winkel neergezet. Maar op een gegeven moment hebben ze dat nooit meer aangepast. Die ja. twee gulden die naar de hand twee euro is, dat had één euro moeten wezen. Ja, dus u dus voelt zijn zich we gepakt. Daarom ja. zijn we verarmd. Duidelijk, meneer meneer, uh, meneer, zeer, zeer, oh, meneer Peet Houwer was dit, dank u zeer. Er wordt getwitterd, kunt twitteren op uh, hashtag WNL. We zitten op uh, Ape, a, Apenstraatje, avondspits WNL. Wim H zegt terug in de gulden, waanzin en sentimenteel gelul WNL. Noem de Nederlandse euro gewoon gulden, wat maakt het uit? En uh, ik ik kan u zeggen, er komt veel, veel binnen op dit moment, ook aan, aan Twitters. Uh, mensen, ik kan bijna geen mensen vinden op de lijnen, althans, die het niet met me eens zijn. Die dus niet vinden dat we uit de euro zouden moeten stappen... door de, de, ja, de, de, de slangenkel waar we inmiddels in terecht zijn gekomen als, als Nederland. Mevrouw Roels wil graag weten of het geen negatieve gevolgen heeft. Mevrouw Roels uit Delsuil, goedenavond. Ja, goedenavond, uh, meneer, uh, met mevrouw Roels uit Ik had een vraag aan u. Ik zou uh, graag de uh, gulden weer terug willen hebben, maar uh, heeft dat geen negatieve geval, uh, gevolgen. Ja. En dat is aan de heer Eerdens of zo, de heer Eerdens. Nou, dat is dus de heer Eerdmans, wellicht? Bedoelt u die? Ja, daar die vreemde man van WNL? Ja, dat ben ik ja. namelijk. Dat, is, dat ben ik. Maar uw vraag is terecht, want er is wel even sprake van een teruggang. Als wij dit doen, als we het plan uitvoeren om uit de euro te stappen gulden terug... dan krijg je een, een, een ik ben geen expert moet ik u zeggen, een economisch expert... maar er, er zijn inderdaad redenen om aan te nemen dat de export zal dalen. We komen in een kleine kracht terecht. Um, maar dan de koers wellicht zal, zal ook zakken. Maar daarna stijgt wel uh, het welvaartspeil, Omdat er, na de dip die we tegemoet gaan... Er, uh, als je je tenminste verenigt met sterke broeders, zoals ik het zeg... Hè, dus Duitsland, uh, andere andere. Sterke, sterke landen in de, in de eurozone, daarmee zou je een, een verbond kunnen sluiten. En dat verbond is uiteindelijk volgens de economen... die je nu om, de, om veel hoort, is concurrerender dan wat we nu hebben. Ja, ja, ja kijk, van uh, waar ik dan zo bang voor ben, dat is ook uh, gericht aan de WSW. Zoals bekend staat, de, ben ik zo bang dat die mensen echt op straat komen te staan. Uh, vooral in deze tijd. Ja, daar bent u bang voor. Ja, er zullen gevoeligheden zijn. Maar kijk, het punt is: het zuiden haalt het noorden niet bij op dit moment. Daar betalen we de prijs voor naar Griekenland en waarschijnlijk andere landen, ook Italië Portugal. En als het zuiden uiteindelijk gaat groeien dan zal het Noorden er alleen profijt van hebben. Dus ik denk dat het in die zin een, een betere oplossing is... dan dit uh, doormoddenverhaal. Maar zeer bedankt voor uw, uh, voor uw uh, commentaar, mevrouw Roels. Er wordt getwitterd, Daan Ik zegt... avondspits is een onzinstelling. De gulden invoeren betekent afhankelijker zijn van de Frans-Duitse as. En dan pas heeft Nederland echt niets meer te zeggen. Ben ik het mee oneens met Jan Schnitter, die twittert... de gulden terug is geen optie, mits Duitsland naar de D-Mark teruggaat. Um, en er wordt daarmee veel getwitterd. Um, u hoort aan het muziekje. We lopen alweer tegen het einde van deze eerste avond... De eerste avondspits moet ik u zeggen. De eerste avondspits van, uh, van het seizoen kan ik zeggen. Waar we dus de stelling van de dag lanceren. U hoort mijn, uh, mijn commentaar erop, de reactie. En ik vraag u luisteraars om te bellen. Dat is het idee. Het nummer is 0800-1121. Knoop het in uw oren. Het kan ook getwitterd worden via hashtag WNL. En helaas moet ik u zeggen dat wij wilden in de uitzending ook betrekken. Zweden van Wijnberg, een hoogleraar economie aan de UvA. Lukte niet technisch gezien. Dat is ook even wennen aan het begin van dit van nieuwe format. En uiteindelijk ook Willem Vermeen zou nog een... Een, uh, zijn, uh, zijn uh, mening geven als oud-minister, uh, oud-staatssecretaris. En dat is, uh, die is helaas ook niet uh, erin gekomen. Maar u belde massaal, hartstikke goed. En dat betekent ook dat de discussie uh, flink gevoerd wordt. Um, er wordt nog gezegd door meneer Schoffelmeij. Misschien kan ik even van de lijn, meneer Schoffelmeij uit Helmond. Uh, jullie zijn er alleen maar voor jezelf. En dat was een, een duidelijke uitspraak. Dan ging niet over WNL of over de Europese politiek, dat zullen we niet weten. Wij sluiten af, uh, luisteraars, ik vond het erg leuk om dit te doen voor het eerst. U spreekt ons morgenavond weer, dan zit ik hier op deze stoel... en presenteer ik avondspits van WNL. Zometeen Kunststof met Mart Visser. Ik zeg tot morgen en morgenochtend ook weer, vandaag de dag op Nederland 1. Tot morgen. Ik wil dat je uitzoekt wie van de familie Harriet heeft vermoord... En sindsdien mij probeert tot waanzin te drijven. Vanaf volgende week maandag, elke werkdag om kwart voor 1 s'nachts. Millennium. Mannen die vrouwen haten. Zal je leren hoe dit grote mensenspelletje gaat? <laughs> het hoorspel naar de boeken van Stiek Larsson. Nee! Mogelijk gemaakt dankzij steun van het Mediafonds en de NPO. Millennium. Vanaf volgende week maandag, elke werkdag om kwart voor 1 s'nachts. Radio 1.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 Kunstenfestival Grenswerk. Ontdek cultureel Enschede. 24 september tot en met 2 oktober. Kijk op beeldvanoverijssel.nl. Mam, als ik zo meteen de hond uitgelaten zou ik dan gelijk even langs de drogist lopen. Want uh, ik zie dat je crèmespoeling bijna open is. Was het maar waar? Met zulke kinderen zou u zich over later geen zorgen hoeven maken. Wilt u niet afhankelijk zijn van de volgende generatie?